Vijf uur, jurist Stubinitsky met het NOS-journaal. Na de winst op Wall Street kiezen ook de beurzen in Azië voorzichtig de weg omhoog. De Nikkei-index in Japan en de beurs in Zuid-Korea openden allebei in de plus. Beleggers reageren op de meevallende cijfers over de werkloosheid in de Verenigde Staten. In Europa sprak de Franse bank gisteren geruststellende woorden over de financiële situatie van Franse banken.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 Het weer verspreidt over het land enkele buien. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen. Smiddagskans op onweer het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, steken in je voet, daar moet je natuurlijk mee naar de dokter. En als ik dan ga oproepen, dan komt er een tip binnen. Bijvoorbeeld via nachtzuster.net van Kitty, heel lief. Die mailt dat haar moeder een middeltje in hibin slikt... dat je kunt krijgen bij de drogist, waar ze veel baat bij heeft. Nou ja, allicht is dat misschien nog een, uh, een, uh, een tip die uh, Maria kan uh, gebruiken. 0800 1121 voor andere tips. Maar vooral voor antwoorden, de klopjacht, waar komt dat vandaan en wat is het eigenlijk precies? En een woonwijk met twee in- en uitgangen mag dat? Zijn daar regels voor hoeveel ingangen een woonwijk eigenlijk moet hebben? En Leslie wil nog steeds zo graag weten hoe die erachter komt. Welk diertje hem gestoken geprobeerd. Prikt of gebeten heeft in de schouder uh, als een, uh, een beestje je prikt. Hoe kom je er dan achter wat het geweest is? 0800 1121 als je een antwoord weet. En er zijn andere wegen om de nachtzuster te bereiken. Zo kun je mailen naar nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl Je kunt twitteren met een apenstaartje nachtzuster. En je kunt chatten tijdens dit programma via www.nachtzuster.net um, Bellen is altijd het leukste, want het is leukst leukste om jou even te horen in plaats van mij dingen te horen voorlezen. En dat kan alleen als je belt naar 0800-1121. En we worden net uh, uitgebreid dus Gerrit over het verhaal met de regiotaxi. Dus daar hoef je niet meer over te bellen. Hedy, gewoon even contact opnemen met de provincie. En dan hoop ik van, hoort, van harte dat jouw hondje straks weer mee mag met de taxi. Babes. Bienvenue, c'est zo. Vanessa Paradis, of Vanessa Depp zoals ze tegenwoordig heet. En Joe Le Taxi. 0800-1121 werkt nog steeds tot een uurtje of zes. En het werkt ook als je een oplossing weet op de crypto. Oplossing op de crypto, denk je nu. Ja, want die ga ik nu voordragen en uh, de opgave is uh, nog best ingewikkeld vannacht. Uh, die luidt namelijk als volgt, punten de reeks, punten de reeks. En ik zoek een oplossing van 14 letters maar liefst. Punten de reeks is de opgave en als je weet wat de oplossing moet zijn, dan bel je naar 0800 1121 en dan maak je kans op een totaal onduidelijke prijs waar je gewoon vast heel blij mee gaat zijn. Uh, ondertussen hebben we dus nog wat vragen openstaan. en wordt er gelukkig nog gebeld met de antwoorden. Geert, goeienacht. Hallo. Hallo. Goedenacht. Ach, goedenacht. ik hoor, Ik vind het zo leuk om mezelf met vertraging op de achtergrond te horen. Want dan ja, weet je ik. je moet even weg. Ik heb die radio ja, vlak voor mijn neus ja. staan. Dan kan ik jou toch niet stoeren. Maar... Wacht even. Hallo Astrid. Zo, hij is uit. Ach, ik was al weg. Myself, mezelf nee. even gedacht zeg. Ja. Nee, je bent er nog. Ja. Oh ja, ik ben er gewoon nog. Nee, ik zat tegen die regisseur. Uh, had ik gezegd: van, Ik heb de dwang van Astrid. De dwang van Astrid? Nee, de droom. De Astrid. droom van Astrid? Nou, dat is zo. Ik heb namelijk een vraag die nog nooit gesteld is. En ik heb een antwoord op die, die klopt, ja. Je hebt een vraag die nog nooit gesteld is. En dat is mijn droom. Ja. En een antwoord waar ik op zit te wachten. Nou, wat wil ik nog meer? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, nou. wat weet je Doe eerst maar de antwoord op de klopjacht, hebben we dat gehad? De klopjacht, nou dat, dat is heel simpel eigenlijk. Kijk, je moet dat in het verleden gaan uh, terugzien. De jacht is zo oud als de mensen zelf. Hè? Oh. De jachten en de visserij, daar zijn we mee begonnen in feite. En aan de landbouw natuurlijk. Om te in leven te blijven. Nou, wat gebeurt er nou? Er werden steeds betere methoden gevonden oh. om... Uh, die jacht uit te oefenen. En dan hebben ze op een zeker moment uitgevonden de bedrijfjacht of de klopjacht. En in de loop van de eeuwen veranderen die namen een beetje, het taalgebruik verandert. Maar in principe is het gewoon hetzelfde. Het is het heel fijnmazig uitkam van een bepaald gebied. En met dus de bedoeling om dat stuk wild of die crimineel wat je dus maar naar op zoek bent zodanig in paniek te brengen dat is de schuilplaats waar hij in zit verlaat... En de dood heen zouden gereden dat hij zich daar niet veilig mee voelt. Ja. En als hij die, die schuilplaats verlaat, dan heb je kans dat een van die drijvers... of degene die dan aan het zoeken zijn, hem in de gaten heeft... en zeggen van nou daar gaat die, die kan moet wat. Daar kunnen we hem pakken. En waarom heet het nou Klopjacht dan? Nou ja, dat, dat is dus, de, die mensen die hadden voeren, die maakten daar een hobby van. Je had vroeger de, de, de, de jacht, dat was dus meestal op zaterdag, gebeurde dat zaterdagsmorgens. Dan gingen er een heel stel mensen, die gingen dan het land in, of het bos in. En die waren in bezit van lijzen en een dikke mantel en een zakflaconnetje met het een of sterker sterke spullen wat je normaal in de koffieshop drinkt. En die hadden allemaal een stok bij zich. Dat werd op het laatste zonder die stokken die waren heel zorgvuldig uitgesneden, heel, helemaal gegraveerd en alles. Daar zaten echte kunstwerken tussen. Dat drijversvak, kun je bijna zeggen, dat ging bijna van vader op zon over, maar ze jaagden dus zelf niet. Die hielpen dus de jagers om dat wild op te blijven. Nou, daar is eigenlijk de, de, de naam uit ontstaan, uit, uit dat principe. En het opjagen van een prooi, of in ieder geval uit die schuilplaats zien te krijgen. Om dat gebied dus helemaal, ja, als wij er met een stofkam door te gaan. En er werd dus met die stokken tegen bomen en tegen takken en, en ook wel op de grond geslagen. En dat, dat maakt natuurlijk lawaai, dat voel trillingen, noem maar op, alles en nog wat. wat. En ja, dat is de bedoeling. Zo'n crimineel ziet bijvoorbeeld een hele rij mensen en, en wat hij soms ziet is ook nog niet eens omdat het te ver weg is. Maar hij hoort dat op zich afkomen en die denkt, ja, dit, dit gaat me niet lukken om hier te blijven zitten. Ik moet hier weg. oh. En dan zijn er een paar mensen die, dus van die jagers, dus ja, die, die lopen daar met verrekijkers ook natuurlijk rond in dat veld en die zien hem daar uit ja, die schuilplaatsen trekken. En ja, dan, dan heb je dus een veel grotere kans om hem te pakken dan dat hij daar lekker in die schuilplaat blijft zitten. Ja. En, zoek het maar uit met zo. <laughs> ja. ja, want dat denken criminelen altijd. Ja. Ja, ja. ja, maar nou ja, ik heb dat meegemaakt. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Den Haag. En ik heb dus heel affaire gemeenders meegemaakt, die brandkast kruiken. Die had een ontzettende goede schouwplaats zelf gemaakt. Een soort dubbele wand in, in, in zijn woning, of in de, in de woning van zijn ouders, of van zijn vriendin, weet ik wat het precies was. Maar in ieder geval, ze hebben hem nooit kunnen vinden. Het is volgens mij ook door verraderswerken eigenlijk aan het licht gekomen dat hij toch daar zat. Maar die, die schouwplaats die was al zo vernuftig, vernuftig uitgedacht. Dat is een hele partij rekenwerk geweest om die schouwplaats zo te bouwen... dat je zelfs van buiten af, van de straat af kon je niet zien dat er een dubbele ruimte zat. En zo binnenuit zag je het ook niet. Ja. Maar hij zat er wel. Maar ja. dus als je zo'n schouwplaats hebt, dan zit je dus redelijk goed, maar ja... Tegen verraderswerk werk is niks opgewassen natuurlijk. Uh, nee, precies. Nee. Dat is het hele punt. Maar in principe gaat het dus om het feit dat je dus een bepaald gebied helemaal uitkampt. En wel is zodanig dat je kunt zeggen, van, nou daar zit beslist niet degene die wij moeten hebben die we zoeken. Maar wat is dan het verschil tussen een drijfjacht en een klopjacht? Nou, dat is volgens mij gewoon de taal gebruikt. Oh. In, in de loop van de eeuwen gewoon een beetje veranderd is, want ik, ik zie het verschil niet. <laughs> Oké, okay, dus... dus... Ja, door middel van dat kloppen of dat slaan met die stokken... drijf je dus het wilt op of de, de, de gezocht op. Oké. Okay. Het uh, principe blijft het natuurlijk gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Er is helemaal geen verschil tussen. Nou, um, ja, het, ja, ondertussen uh, zie ik op de chat... dat uh, Ron, die zit helemaal in Japan mee te luisteren. Die, die heeft er nog een aanvulling op. Dus ik ben benieuwd wat die dan nog te vertellen dat, heeft. weg. Ja, precies. En als je dan toch in Japan van, zit? Ik zit op de rand van het bed. Oh, de rand van het bed, dat is dichterbij, in ieder geval. Oh, het valt een beetje weg. Oh, je had ook nog een vraag, Geert. Maar blijf anders even hangen als dat in, in dit geval lukt. Dan ga ik heel even naar Ron toe als die, als die me verstaat. Ron? Ja, ik hoor je. Jeetje, ja, je hoort gewoon dat ik met Japan bel. Ja, erg, hè? Nee, heerlijk. nou je eerste keer dan. Ik denk, ik weet niet, volgens mij heb ik je wel eens gesproken, maar anders is dit mijn, mijn eerste Volk keer. mij niet. Echt niet? Nee, niet, maar nee. Heb ik je nog nooit gebeld, helemaal in Japan? Nee, schandalig hè? Nou ja, nou en dan hebben we nu in ieder geval een goed, uh, goed precedent voor oh, nou, de dingen. Ik zal je even geven, ik zal je even geven. Oh, maar het klinkt gewoon alsof je naast me zit. Ja, nou ja, we uh, hebben hey. hier ook een beetje techniek, zeg maar. Hedendaagse. Ja, ik geloof best dat ze in Japan techniek hebben. Wat heb je gegeten vandaag? Wat heb ik gegeten vandaag? Nou, ja. nog niet zoveel hoor. Alleen mijn ontbijt. En wat heb je dan uh, voor ontbijt gehad? Uh, um, ik, ik, ik doe nog steeds een beetje bestens ontbijt hoor. Ik heb gewoon een uh, tuna Tosti gehad. <laughs> een tuna Tosti? <laughs> een tuna Tosti, tonijn Tosti. <laughs> ja. En maak je die dan zelf in je Nederlandse Tosti-apparaat? Nou, het is wel een Japans tosti-apparaat, maar ja. Ja, het ziet er hetzelfde uit. Oh. En verkopen ze dan ook gewoon sneetjes brood in Japan? Ja, ze, ja, maar niet op de Nederlandse manier. In Japan zijn sneetjes brood altijd ff, redelijk dik. Oh. En je kan ze in pakjes kopen van drie, zes of acht en heel soms tien. Maar een heel brood is heel duur hier. Je kan wel een heel brood kopen, maar dat, dat kost omgerekend like, vijf, zes euro of zo. Eerlijk waar? Ja, eerlijk waar. En jij, jij koopt dan, dan gewoon... Dan koop, je, dan koop je vier sneetjes en een eet je ochtends een tosti. <laughs> ja, zoiets, ja. Wat grappig. Oké, okay. en ja. um, uh, wat ga je dan vanavond eten? Vanavond, ja, dat hangt van mijn vrouw af. Ik, ik, ik heb helemaal niks te zeggen in mijn leven joh. Nou, gisteravond um, dan? Gisteravond zijn we uit eten geweest en zijn we lekker uh, sushi geweest. Ja, toch hè? Het is een beetje voorspelbaar. Okay. Dat is dan wel. Uh... Ja, ja maar, maar het is gewoon ook zo lekker. Dus, uh, <laughs> dus, uh, nou, nou, gelukkig. Ik, niks maar. Doen. Ik, ik, ik ben er wel redelijk aan verslaafd, ja. Gelukkig. Wat is het, uh, het weer in Japan op het moment? In heel Japan moet je nu doen? Nee, alleen waar jij heet. zit natuurlijk. Heet, heet. Heet. heet. Uh, ja, Japan, Japanse zomers zijn iets waar ik uh, niet heel snel aan ga wennen. Ben oh. ik bang. Want is het echt 32 graden? Nee, het is tussen de 35 en de 40. Oh. Uh, maar, maar dat is nog niet zo erg. Oh. Maar het is, het is heel vochtig. Okay. Dus echt, echt hondsbenauwd. En wat doe je voor werk in Japan? Ik werk voor een outsourcing services company. Oh ja. Uh, ja, hoe ga ik dat nou weer uitleggen? Ja, lastig. Ik moet je me voorstellen dat een, dat een buitenlands bedrijf in Japan een vestiging uh, uh, opzet. En uh, Die moeten hun administratie doen en die moeten hun salarisadministratie doen. En uh, die, die, ja, alles moet geregeld worden, belastingaangifte en dat soort dingen meer. En... Uh, nou, dat doe ik allemaal niet, maar ik, ik, verkoop. <laughs> ik, ik verkoop die services. Nou, het is wel handig, ik, denk uh, ik, als bedrijven in Japan beginnen, dat je, dat je ze belt en zegt Hallo, ik ben Ron, ik weet hoe je het administratieve aan moet pakken hier. Dat uh, lijkt me wel handig. Ja, ja, je moet wel iets weten van de lokale wetgeving. Ja. Maar het is wel al, uh, leuk. En waar zit je nu dat ik de hele tijd de auto's voorbij hoor komen, joh? Uh, net buiten op straat, omdat in huis, ja. uh, wij wonen in een heel klein dorpje. En ja. uh, in huis uh, doet de, de telefoon het net zo vaak niet als wel. Ach, dus, uh, dus, vanwege dus de kwiklode muren? Uh, nou, sinds 11 maart zijn de verbindingen nog slechter. Oh. Maar uh, ze waren al wat. Hey, <laughs> wat vervelend. Uh, dus, uh, ja, nee. Nou, Vie. Ja. Maar, uh, uh, oh ja, de vraag is, uh, voel je nog, uh, nog steeds trillingen, naschokken, dat soort dingen? Ja, dagelijks. Ja, hè? Ja. ja. Maar het went. Ja, we, zaten, we zaten hier op de eerste rij. Ja. Maar, uh, uh, uh, ja, het went. ja het, went, het went al. Het was daarvoor ook al gewend. En uh, vlak na de grote klap... Uh, was het even heel onwennig? Ja. Uh, er waren er ook echt heel veel. Echt... Je, je moet je echt voorstellen dat je, dat je 20 tot 30 naschokken, van, uh, zware naschokken per uur hebt. En, ja, dus de eerste paar dagen hebben we even niet, niet zo heel goed geslapen, maar inmiddels gaat het wel weer goed. Ja, dat dus, uh, komen nou. er wel weer. Japan komt er wel weer overheen. Nou, dat is, uh, dat is goed nieuws, even voor jou te horen. En um, uh, ja, je wilde even vertellen hoe het zat met die klopjacht. Ja, volgens mij heeft het met die klopjacht. Ja. Het, het woord zegt het al, het heeft ja. met kloppen te maken. Ja. En, en nou, ik, ik, ik, ik heb het vergelijkbaar gemaakt met, uh, met um, um, horror-movies. Ja. Uh, uh, waarin je ziet dat mensen helemaal gek worden als er, als er maar op de deur geklopt wordt, of op de yeah. kamer geklopt wordt. En dat doet men hetzelfde met dieren, en maar blijven kloppen en dan komen die dieren die worden helemaal, ja, hoe moet je het zeggen, waus, uh, en die komen dan tevoorschijn. Op dat moment zijn ze dus prooi. Oké. Okay. Zo, zo simpel ligt het volgens mij. Nou, maar dan klopt het verhaal van Geert dus wel. Met stokken ergens op slaan, dat soort dingen. Oh, oh ja, ik heb Geert denk ik net niet meer gehoord. Oh, oké. Okay. Nou ja. Want ik moet via internet luisteren met oortjes en zo. En dat, dat, oh, bij dat... jou is nu Geert aan het antwoord geven nog. ja. Oké. Okay. <laughs> nou, dan is, dan is de vraag in ieder geval opgelost. Dat is hartstikke fijn, want dat, uh, dat ruimt lekker op. We hebben nog 38 minuten te gaan en we hebben nog wat vragen te openstaan. Hé, hey, dankjewel Ron. Ik vond het wel leuk je een keer te spreken. Ja, ik jou ook. Dat was, uh, was nog waar genoeg. Nou, als je nou zorgt dat je nog eens een keer wat weet, dan spreek ik je dan weer. Ja, ik weet van alles, maar ik weet niet of het jou interesseert. Maar... Oh ja, <laughs> nou, daar bellen we dan nog wel een keer over. Hé, <laughs> hey, ik goed. zie je in de chat. Oké, okay, fijn dag. Dag Ron. Wil je een Japans gedag zeggen? Vind ik leuk? Uh, ja, mijn naam. Ik ben Ik ben Ik ben ja, ja. Nou, dag! Doei, doei, Doeg. Ik weet niet wat voor lelijks die dan allemaal zijn, maar het klopt vast. Um, even kijken, want Geert, die heb ik inmiddels nog steeds aan de telefoon natuurlijk, want die had ook nog een vraag, toch, Geert? Ja, dat klopt. Ja, nou, gelukkig dan dat ik niet vergeten was dat ik nog niet op moest hangen. Hmm. En wat was de vraag? Nou, dat is heel simpel. Ik wil nog iets zeggen over Wron. Ja. Die wist nog niet wat hij moest eten vanavond. Nou, ik adviseer heel simpel. Een wild konijntje met gebakken aardappelen en spruitjes. Dat is zo, en spruitjes. Dat is zo verschrikkelijk lekker. En dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Een wild konijntje, gebakken aardappelen en spruitjes. En spruitjes. Dat ik, is ik weet niet hoe, hoe makkelijk dat in Japan te verkrijgen is, maar uh, nou, je weet nooit. Konijnen hebben ze daar vast, wel. Oh. Uh, nou, alle westers groenten hebben ze daar ook. Okay. Dat weet ik toevallig, dus dat zal niet zo moeilijk zijn. Oké. Okay. Nou, heel is fijn. Ook, is zijn probleem ook opgelost en dan heb ik een vraag ja. waarom ik eigenlijk een beetje gek staat te kijken dat hij nog nooit gesteld is. Maar hoe weet je dat het hij nog nooit gesteld is? Nou, de keren dat ik geluisterd heb en dat is toch wel tamelijk vraag, heb ik die vraag nooit gehoord. Oh, oké. Okay. Dus ja, ik luister al een aantal jaren, terwijl zeggen. Oh. En, en, maar niet elke keer, het wilde wel eens wat doorglippen. Maar nu nee. komt hij dan. Juist. Ja. We gaan namelijk over geel of gapen, zo je Ja. Ik heb geconstateerd bij mezelf, yeah. en let goed wat ik zeg, mezelf. Yeah. Dat op het moment dat ik naar de radio luister en ik geel, yeah. dan hoor ik die radio een heel stuk minder goed. Ja. Yeah. Is die geel over, yeah. is het geluid weer prima. Ja. Yeah. Nou, je gehoor is op dat moment van het geven of gaap en, en ineens een heel stukje minder. Ja. Toen ben ik eens nagaan vragen in mijn omgeving, en het blijkt dat bijna iedereen die ik het navoegde, die had dat ook. Ja. Vandaar dat ik ze even verrek, waarom is die vraag nooit gesteld? Want je hoort de meest onzinnige vragen voorbij komen. En ja. dus dit, deze vraag die slaapt al hout. En die heb ik nog nooit gehoord. Nou, het is dus ongelooflijk. Ja, ik vind het heel typisch, maar ik heb hem echt nog nooit gegooid. Oké, okay, dus waarom wordt je gehoor even minder als je gaapt? Ja, en zodra dat geven voorbij is, ja. en dan, dan is het in een keer weer een stuk beter. Ga je zelf maar naar, je hebt de hele dag hard gewerkt en je zit samen, even bijvoorbeeld wat ik dus doe. <tosses> oh. Ik pak dan altijd van 11 tot 12 met het oog op geven mee. Ja. Nee, dat, dat is bijna alleen maar praten. Ja. En op het moment dat ik dan in bed lig, dan lig ik meestal al in bed, en dan geef ik even, dan ben ik een paar woorden even zo wat kwijt. Ja. Want dat gehoor is, dat valt even weg. Ja. En dan, dan zoek ik dus eigenlijk iemand die, ja, een specialist of wat ook, die daar eens een keer wat meer af zou kunnen zeggen. Ik, uh, ik denk dat dat wel gaat lukken. Dat is de hele vraag. Nou, hartstikke goed. Kort en goed. <laughs> goede vraag. Ja, dacht ik wel. Nou, gelukkig. Dank je wel, Geert, ja, voor ja, je bijdrage vannacht. Ja, ik ben een trouwe luisteraar. Als ik tijd heb, toen is het als ik wakker ben. Dus, uh, ik ik hoor het vanzelf al een keer weer voorbij komen. Kijk, daar doen we het voor. Hij, hij zit nu in de groep. Dus, uh, hij, hij ligt nu in de groep, ja. En nu kijken of hij er weer uitkomt. Ja, nou, ik, ik, hou, ik, ik hou mijn hart vast. Oké, okay. dag Geert. Oké. Okay. Dank je wel. Dag meisje. Hoi. Hoi. Aleida. Ja, ik ben er nog, hallo. Hallo. Ik bel over, weet je die nou? Leslie. Leslie. Leslie en het als steekbeestje. Nou even, als je ja, ja. nou even naar de apotheek gaat, ja. dan hebben ze boekjes. Eerlijk waar? Ja. Maar moet je dan, hebben ze dan een soort... Ik heb nu een nou, beetje beeld zo dat als je naar het politiebureau gaat... hebben ze ook een boek nee, met daders... Ja, en nee, in de apotheek nee. hebben ze een boek met, met steekbeestjes die wel eens iemand gestoken hebben. Ja, dus dat blaadje heet Leef. Leef? Ja, die kan je oh. bij de apotheek hard eens krijgen. En dan moet je vragen naar het vorige nummer. Ja. Maar daar stond het in. Oh, en wat staat erin dan? Nou, er staan gewoon allemaal beestjes getekend en wat voor soort uitslag je daarvan krijgt. Hè? Eerlijk? Ja. Wat handig. Ja. Dus dan zie ja, dat, je van, maar, uh, nou, uh, van een wesp krijg je zo'n bult, en van een mug zo'n bult. En een, ja, van een uh, ja, paardenvlieg ja, krijg je. Ja, ja. Oh. ja. Wat is dus dat? Is voor? Hele, als hij even daarheen gaat en hij vraagt het in welke het stond, of een, een ander boekje hebben daarvan, ja. misschien een losse voor hem. Ja. Nou, dus, ik, ik vind een. Maar uh, ik zou geen, geen rommeltjes zo ops meer, want je weet nooit dat kan verkeerd uitpakken. Nee, maar ja, je kan natuurlijk wel, als het heel erg jeukt... dan kun je een jeuk weer het middel erop... laten. Uh, ja, ja, dat, nou, dat kan je is best gewoon puur azijn doen. Hè? Oh. Dat doet het minste kwaad, dat is een natuurproduct. Oh, oké. Okay. Kijk, daar hebben we wat aan. Ja. En dat leef, dat is een uh, blaadje van de gezamenlijke apotheken of zo? Ja, ja, oh. ja. En, je en was... ik denk, als hij handig is dat op het internet ook kan uh, vinden... dat hij even... Uh, ap uh, apotheken opzoekt. Ja. En daar een Link naar van dierenbeten. Ja. Nou, dat klinkt allemaal of, heel Ongedierte Ongediertebeten bedoel ik. Ja. Nou, dus. ik, ik vind het een geweldige tip. Dankjewel, Leida. Alsjeblieft. En ik heb er nog een voor die mevrouw met de onrustige voeten. Oh. Ik heb, ik dezelfde. Pak een stukje sunduitzeep, zeep. Doe het in twee sokken. Trek de sokken dan met een half uur is het weg. Oh? Zo simpel is het. En heb je het ook na het wandelen? Nou, ik, ben, ik, uh, ik loop af en toe een paar meter, want ik ben invalide. Oh. Maar ik heb het daardoor, als ik nu weer loop, ook. Oké. Okay. Dat, dat is gewoon van, ja, ook die mevrouw zegt, er is wat gebeurd. Panningen is afgelopen tijd erger geworden. En dat klap heeft al met die bloedloop te maken. Oké. Okay. De onrust in je benen, in je voeten. Oké. Okay. Dus nou. en klop, dat klapje bedoel je nooit op de dag. Wat? Wat dus. zeg jij leider? Op de dag gebeurt het niet. Nee, dat zegt ze. Pas als ze gaat liggen, s'nachts, dan heeft ze last van... Ja. Een kwartier, half uur, uur, en dan is het bingo. Oké. Okay. Nou... En die meneer was dan gapen. Dat weet ik waarschijnlijk ook wel. Als jij gaapt. Ja. ...daar leg je druk op je horenvlies, op je trommelvlies. Ja. Dus hoor je automatisch minder. Omdat er druk op zit. Ja. Nee, volgens mij is dat inderdaad kort maar krachtig de juiste uitleg. Dat ja. bedoel ik, hè? Ja. ja. Zo snel heb je nog nooit antwoord gehad op mijn vraag. Nee, Jawel. ik kan gewoon naar huis gaan. Ja. Ik heb niks meer te ah. doen. Wij spreken begraven vaker, meid. <laughs> nou, weet je wat ik doe? Ja? Ik ga een plaatje over uh, wandelen draaien. Hartstikke fijn. Oké, okay. dag, hey. tot de volgende Doei. keer. Bedankt, Leiden. Nancy Senatra is dit. En die Boots, are made for walking. You keep saying you've got something for me.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 You keep lying when you ought to be in. And you keep losing when you ought to not bet You keep samin' when you ought to be a-changin' Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do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 Start walking. Dit boots made for walking. Nou, ik, ik hoop dat het allemaal lukt voor Maria. Dat het uh, wandelen weer wat uh, beter gaat. Of in ieder geval de verschijnselen daarna weer wat uh, afnemen. Um, even kijken. Luke. Ja, hallo. Hallo, hallo. goedenacht. Goedenacht. Ik had twee antwoorden, eigenlijk een, in eerste instantie een antwoord op het gapen, maar ook een antwoord op dat, die afsluiting van die wijken. Ja, oh mooi. Ja, over het gapen, dat is, eh, als, je, als je gaat, dan verkramp je je hele het halsgebied en ook de, de, het mondgebied, waardoor inderdaad wat mevrouw, dat ik er eerder van een mevrouw ving, oh. de druk op de trommelvlies en, verhoogd wordt, en waardoor dus het gehoor minder wordt. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch, hè? Ja, ja, ja. Dat, dat kan je overkomen doordat je als je vanuit een zangtechniek, vanuit van de zangtechniek kan je, kan je sneller ontspannen als je gaat. Maar dan, dan moet je dus die, die, die spierontspanning sneller teweeg brengen. En hoe doe je dat dan? Ja, ja dat, is, dat, dat, dat is een bepaalde natuur die je ook met, het zangen, met de zingen leert. Als je dus zingt en je mee moet gaan. Ja, ja dan, dan, dan moet je daar een bepaalde techniek voor ontwikkelen die dus de, de hals- en de keelspieren in, in die omgeving doet ontspannen. En het gaat ook door een diepe ademhaling, en door een bepaalde, bij een bepaalde ademhaling je, je middenrit naar beneden te trekken, krijg je dus een bepaalde spierbeheersing die je, die je dus ondanks het graf toch uh, goed. Uh, je kan blijven functioneren, anders hoor je hoor je, hoor je, hoor je medezangers in je koor niet meer of het orkest niet meer, waardoor ja. je de zaal gaat zingen. En uh, uh, waar zing jij dan? Ik zing uh, beroepsmatig, 28 augustus heb ik, een, uh, heb ik een recital oude muziek in een grote kerk in Harlingen. Oh. En dan zing ik uh, liederen uit Italië, Spanje en Frankrijk, en Engeland. En uh, ik word hierbij begeleid door, door een luitist. Wat leuk! Ja. En daarvoor heb ik in het concertgebouw in Amsterdam. gezongen, Dat was een hele tijd voor oh, ja. uh, het trouwens. We was een hele leuke een uh, uh, met een Italië-reis uh, uh, met Nicolas hanno oh. dat, uh, dat was ook een heel, heel rare herinnering. Oh. Dat was in, uh, ja, in de jaren tachtig. Verbleef ik in Amsterdam in verband met een Alplein piano-zang. Yeah. En ik maakte van de gelegenheid dat ook gebruik om als avontuurzanger mijn stem ook wat bij te scholen. Ja. Uh, dat te gebruiken vandaag. En dan tussendoor ben... ook nog goed leren gapen. <laughs> ja, <ik weet> <laughs> Van die belangrijke ja. dingen, ja. En waarom ja. ben je wakker om vier minuten over half zes? Nou ja, ik ben altijd vroeger, lelijk vroeg wakker, dus oh. dan was het vaak uh, naast het. Oh, gelukkig. Ja, dat ben ik ja. inderdaad. Ja. <laughs> ja. Maar over die, over die uh, wijkafsluitingen. Ja. Uh, elke gemeente heeft een bepaalde doeluitkering. En, uh, de brede doeluitkeringen, uh, BDU. B, niet waar? De brede doeluitkeringen, daar is gewoon een afkorting voor? Ja, BDU of GDU. Gemeentelijke doeluitkeringen of brede doeluitkeringen. En daarvan moeten de gemeentes voorzien in verkeersdrempels. Uh, op en afritten. En uh, dat is geoormerkt geld. Daar kan je een punt van maken als wijkbewoners. Als de gemeente weigert om bepaalde ingangen uh, voor hulpdiensten bereikbaar te maken. Dat kunnen ze oplossen door. Uh, door bepaalde uh, uitschuifbare uh, paal, uh, te construeren. Dat doen ze ook wel bij gemeentehuizen, zoals in Harlingen dat ook het geval is. Dat zijn de hydraulische uh, cilinders, die uh, dus in, in het wegdek worden geplaatst en die dus omhoog gaan als het verkeer geacht wordt uh, voorbij te rijden. Pollers. Als, uh, ja. ja. Het zijn gewoon uh, intrekbare, inschuifbare inschuifbare blokkades. Wauw. Dus uh, dat deel zeg maar, van die uh, wijkafsluiting uh, ze, waar ze nu een, een voetpad hebben gemaakt, daar zouden ze dan ja. een poller kunnen maken voor die mevrouw? Ja. ja. Goh. Ja, als je dat zou willen, tenminste. Ja, ja, ja. Maar dus, een wijk moet in principe, uh, altijd, uh, bij, bij wijze van uitzondering of van, van uh, afwisseling, bereikbaar zijn voor de hulpdiensten, de, brand die de in de politie en bijna allemaal en dat ja. moet je zo oplossen met die, die, die, die, die beweegbare paal in de grond. Ja, maar uh, via hoeveel. waar staat vermeld via hoeveel ingangen zo'n wijk bereikbaar moet zijn? Dat moet je bij Tweede Delft. Tijdens eh, de Universiteit Delft kan je dat vertellen. En je kan het ook bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat achtergronden. Dan bel je het ministerie van ver Verkeers en Waterstaat en zeg je, uh, goedemiddag. Ik, ja. uh, ik woon in die, en die wijk en daar en daar. Kunt u mij vertellen hoeveel ingangen die wijk moet hebben? Ja, dat is. Daar geloof ik niks ja. van. Ja. Dat is... ik, vond, ik vond tot nu toe allemaal hout snijden, wat je zei, Loek. Maar dit geloof ik echt niet. Nee. Nou ja, goed. Je kan het, uh... je kan het gewoon... Uh... Ook, ook bij, bij elke gemeenteambtenaar die bij de hand in wegwerker zit. Die heeft, daar, die heeft er ook vast een tabellen van. Dat, dat, dat, uh, wat in een wijk bereikbaar is en niet bereikbaar. Wat voor een wijk bereikbaar moet zijn. En hoe de weginrichting is. Dat kan elke ambtenaar je vertellen. Die met nou. wegwerker bezig is. Maar bijvoorbeeld die term, die geme gemeentelijke doeluitkeringen van jou. Ja. O, o, o, waarom ken je die term? Die. Uh, nou, ik ben helemaal met met gemeentelijke stukken bezig. En daar staat, daar staat het oh. uh, allemaal uh, in. Daar, daar, daar, daar wordt die termen gebruikt als, dus, als het over weg, bushaltes en, en dat soort van dingen gaat. Oh, gaat ja. gemeentelijke doet. En wat dan doe jij ik... dan met de gemeentelijke stukken? Nou, ik heb ja, wat negelijk het verhaal. Laatst nu ben ik ook, uh, zit ik ook in een werkgroep Intermodaal vervoer. Ja. En dan heb ik ook te maken met, uh, met, met gemeentelijke. Uh, gemeentelijke plannen en, en, en de indelingen over, en over, over weg- en spoorwegontwikkelingen uh, en dan kom je dat ook tegen en, en met openbaar vervoerverzieningen en dan, uh, dan heb je daar ook mee te maken ja nou ik, ik vind het grappig ik ben benieuwd of ze ook uh, mevrouw Peters ook uh, zin heeft om te gaan bellen met de gemeente ik ben wel benieuwd of je als je die belt van zeg hoeveel in- en uitgangen moet onze wijk eigenlijk hebben of de ambtenaar dan inderdaad zegt hoor, dan kijk even op de bel ja, maar dan moet je zien hoeveel, hoeveel inwoners heeft die wijk. Ja, precies. Ja, maar dat weten is, ze ook bij is, de gemeente. Ja, en wat is de verkeerscentriciteit? Daar kan elke ambtenaar je een antwoord op geven. Ik ben wel benieuwd. Ja. Ik ga het gewoon eens proberen. Ja. Dat iedereen, iedereen gaat morgen eventjes bellen met de gemeente om te vragen ja. hoeveel ingangen ze wijk moet hebben. Ja, en dat, kan, dat geldt ook voor kampen, trouwens. Ja, precies. Nou, nee, dan ja. ben ik wel benieuwd hoeveel ingangen mijn wijk moet hebben. Nou ja, ik dan in een wijk die van alle kanten wel toegankelijk is, dus dat... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dankjewel, Loek. Ja, oké. Okay. Het was ja. maar genoeg en heel veel succes met, uh, met de uitvoering, met de luitist. Ja, oké. Okay, oh, oké, okay, hoi. Dag. Dag. Job. Ja? Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik had even een vraagje. Nou. Uh, nou, je zou misschien ook geval zijn, als je met je eigen taalluister... Ja. Geen, geen, heel liefst, ...geen discriminatie hoor, maar het is... Uh, wat zeg je allemaal? Geen discriminatie hoor. Geen discriminatie. Maar het valt op dat vrouwen, vooral ja. specifiek vrouwen... Ja. ...de Nederlandse taal vernaggelen. Ja. De R. Ja. De Nederlandse R, gebruiken ze niet meer, de, gebruiken ze de Jenke R. Ja. R. Ja. Ja, waarom? Dat komt door kinderen voor kinderen. Kind, wat is dat voor onzin? Daar hebben we dat van geleerd. Dat is heel dom. Ja, maar wij, -de, we, dat, dat, dat, dat, dat vertaald, Verstaanbaarheid wordt veel slechter. Ja. Het wordt veel slechter verstaanbaarheid. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk de, de schuld. van ja. die ellende. Ja, maar kon, ik, volgens mij is uh, kinderen voor ja, maar, kinderen kijken daar ja, maar, vooral ja, maar, meisjes naar. Ja, maar dat, dat is niet waar, want is, is, oh. is het nu nog dan? Wat zeg je? Is het nu nog? Kinderen voor kinderen? Jazeker. Ja, zeker. Ja, die hebben het zelf ook. Carol. Ja, ja. Het is een aanfluiting van Nederlandse taal. Dus ik moet zeggen, zeker. Ja, nee, gewoon het Nederlandse R. Jazeker. Het lukt niet. Ja, zeker. Ik heb hem niet. Je hebt hem niet. Dat is erg. Dat is erg. Ja. Erg. Oh ja, ik heb hem. Ja. Dat is erg. Ja. Oh, dan moet ik even oefenen ja, maar we ze hebben het allemaal. Kijk, kijk, naar de. Het is een uh, politica van de van de VVD, geloof ik, die het heel erg heeft. Het is, o, o, o, mens praat dus normaal. <laughs> ja, nee, serieus. Ja. Dat klinkt totaal belachelijk. Je maakt je erg belachelijk. Gelijk. Maar zijn er ook zijn er, zijn er ook mensen die het niet hebben. Alle eh, mannen. de, mannen, de mannen. Die... Alle mannen hebben het niet. Nou, de dus, dus dus dus jongeren, jongeren beginnen ook wel eens ook, ook ook die rare dingen te doen. Ja, het is, het is typisch vrouwen en jongeren kwa kwaaltje. Ja, nou, ze beginnen begint nu ook al, de man begint ook al, de jongens beginnen ook al een beetje te, te komen. Het is toch wat? Dus dat, dat smerige, dat, dat kind over of kind, moeten we gewoon aanpakken? Ja. Die, die zwaarbekakte Gooise R. Nou, het is geen Gooise R. Ja, het is, het is Gooise een Gooise R. Wat is het Een Jenk? Jank? Een Jenk? Van de Amerikaanse R. Oh, zo'n R. Een r. Is. Is het is een EW. Gaan we is wel is een Amerikaans. EW, EW. R. Oh, oké, zo dat je af. Ja, error. Ja. Maar hoe kom ik er dan aan? Hoe kom je eraf? Ja, dat is belangrijker, hè? Hoe kom je eraf? <laughs> dat dat ik juist. Nee, is puntjuist. Nee, we hebben de me wet maar op. R, r. Ja, dat wordt nee, het niet dat meer. Nee, maar maakt niet uit. Maar ja, ik probeer het even, maar hij zit gewoon helemaal ingesleten. Die Jenken R moet eruit. Die Jenken R moet eruit. R, R, R. Zeg maar, maar eens weer. Weer. ja. ja. Nee dit was geen jenke R. Die ja, je gaat op letten, die Ja, precies. Maar dat wil je ja. toch ook. Ja, maar als je dat normaal de Engelse taal hebt, normaal. De vrouwen hebben het heel erg om Ja. Het is, het is verschrikkelijk. Hoe mensen zeggen, praat er normaal. Ik ga op logopedie. Ja, inderdaad, ja. Ja dat is nodig. De rr. Zeg nog eens wat, nog een woord waar het woord? Ja, zie je. het nou, woord Rotterdam, hè? Rotterdam. Ja, we kennen het, het allemaal. En nee, met maar Rotterdam zegt, gaat het goed, toch? Ja, misschien wel weer. Weer. Ja, weer. En, die gaat, op, die gaat, op letten, die gaat op letten. Ja, maar dat, dat is de bedoeling. Ja. Maar als je het normaal zegt, is het weer. Weer. Ja, ja, ja dat dan doe, dan doe ik, ik inderdaad. Nee, daar heb je gelijk in. Dat is het EW. Maar um, uh, als alle jonge, jonge mensen het verkeerd doen, hè? Of als, als het daar een beetje bij in. Ja, TV. Ja. Ja. En dan uh, nemen ze die taal over. Ja. Wat helemaal verkeerd is. Ja. Ja, dat is heel gek. Ja, maar het wordt. Dit is net de laatste, het de laatste het is tien jaar. Ja. Het wordt gewoon Ja, ik, ik wist niet mensen. dat ik het had. Ja, gaan we het ook Ja. Ik bent, dacht dat ik zo mooi algemeen beschaafd Nederlands sprak. Nee, oh nee. Oh, oh nee, lang niet meer. Nee. Nou, zelfs. zelfs, euh, zelfs euh, hoe is er wat nieuws? Um, is vertrouwd met. met uh... Sascha de Boer. Sascha de Boer, ja. ja, ja. ja boer. Ja, die heeft het ook. <laughs> die heeft het te krijgen, ja. Oh jee. Ja, ze moeten er echt op letten hoor. Want... Nee, als iedereen het heeft, dan moeten we het gewoon misschien stiekem maar accepteren. Nou, het, het klinkt niet. Nee. Het wordt zo onbestaanbaar. Zo zeg je het nou eigenlijk. Ja, ik heb altijd die discussie met mijn broer. Die vindt ook dat iedereen zegt: groter als. Dus dan moeten we ook maar groter als gaan, gaan accepteren. Dat vind ik dan nooit goed. Groter dan dit, groter dan dat. Ja. Groter, toch? Groter. <laughs> Groot, groter. Groter. Ja, dan ga je alweer weer groter. Groter. Groter. Grotere groter. groter. groter dan. Groter. Nou, ik, ik, uh, ik, ga, ik ga erop oefenen. Ja, het is, het is algemeen. Het is echt. Uh, het is geen discriminatie, maar het is gewoon zo. Het is een feit. <laughs> en je lacht erom? Ja, nee. Dit is gewoon. Dit maar is, is pure panieklacht. Paniek ja, dat begrijp ik. Nee, dat als je het begrijpt. Nou, nu, nu doe ik het goed, hè? Ja. Nou, ik uh, ik ga mijn best doen Job. Ja, dat is eh Ja, dat dat mag ook wel. Maar je vraag is ook ook is over het op het Want dit is niet wat is niet op het net hè. Nee. Op het Want Dit is niet. Dit is niet op het net hè. Nee. Kijk, hoor je? Leuk hè? Ja. Ja, je bent op de radio. Piep op niet. Ga ja. je ja, dan. Kernmiddelhof. Daar zoek ik op eh 64848. Je bent helemaal afgeleid nu. Ja. Ja, nee, maar ik kreeg het met anders. Dat valt ook op via factite hè. Ga je dan? Als je in Nederland zegt, hier zat dit, gaat het naar Engeland toe. Ja. En dan krijg je dus, nou, we kunnen nu kijken, wat ik nu zeg? Ja. Ik heb nu gezegd dit. nou we nu kijken, wat ik nu zeg? Ja. Ik heb nu gezegd dit. je Ja, maar je hoeft mij niet te vertellen dat we vertraging hebben hoor. Ja. Daar hebben we vorige week we het ongeveer 40 minuten over gehad. Ja, leuk hè? <laughs> ja. Nou, Job, ik, uh, ik ben blij dat je even belde. Ik ga erop letten. En mocht iemand kunnen verklaren waarom juist. ...verklaren waarom juist vrouwen last hebben van die Yankee-R. EW, e is het hè? Gaan we ontlezen, EW. EW? EW, EW, ja. Wel? Ja. Gaan we ontlezen, EW, e e e e ja. well. ja. ja. e geen R. Ik, uh, ik ga terug naar Koen Winkelman, <stuk> de, de logopedist. Ja. Nou, uh, Joop, bedankt. Was er wel wat we te zeggen. Ja. En als ik nu bedankt zeg, ja. moet je snel de radio aanzetten, hoor je me nog een keer bedankt zeggen. Bedankt. Ja, ja, je bedankt. bedankt, Dag je Hoi. 0800 1121 is er eigenlijk al iemand met een goede antwoord op de crypto. Ik zal nog een keer de opgave geven. Wat leuk! Oh, oh, ik kom er zo aan. De crypto die luidt: uh, punten reeks en de oplossing bestaat uit 14 letters, en uh, die kun je dus doorgeven via 0800 112. En eens even kijken... Uh, oh, wat een weg was het. Ja, uh, meneer... Heet u nou meneer Postuil? Ja, maar u, mijn voornaam is Geit. Guit. Guit? Guit. Guit, Gerrit. Ja, Gerrit, Johan, Ja, Guit <laughs> Geit, Geit Ja. Nou, ik vind het de mooiste naam van de nacht nu al. Nou, dankjewel. Geit Porstuil. Ik Hoeveel jaar bent u Guit Postuil? 81. Echt waar? Eerlijk. Dat is ook al best oud. Ja, zeker oud. Heeft u het leuk gehad, die 81 jaar? Niet altijd. Nee? Nee. Oh. Ik kom uit Indië, ik heb in Kampen gezeten. Ach, dat hoop ja. meegemaakt. Maar daar praten we dan maar niet meer over. Maar zeg, en schrijven de laatste 20 jaar laatste tien jaar leuk. laatste tien jaar waren leuk. Ja. <laughs> nou, dat is toch al heel mooi. Zeker weten. Ja, nou, er komen nog een stuk of tien leuke aan. Oh, mooi. Ja. ja, kijk even in mijn glazen bol. Ik denk als je gaat. Nee, prima, prima. Gaat postuil, die moet toch minstens 92 worden Het in de. Nee, uh... postuil. Oh, stel. Oh, dat maakt het al een stuk minder. Ja, goed, maar het is niet anders. Maar, maar als je, als je poststijl gewoon uitspreekt met de lettergrepen op het laatste stukje, dan wordt het postuil. Ja, ja dat klopt. Postuil. Nou, ja, maar dat is ook lang... Ja, postuil. Ja, goed. Ik vind iemand die Gerrit heet en zichzelf Geit noemt... en dan moeilijk doen dat ik postuil zegt, terwijl die postuil heet. Dat vind ik ook nog wel wat. Ja, dat vind ik wel wat. Maar dat komt ook uit <laughs> Indië. Kom, hè. Mensen die dachten dat we nooit weer teruggingen naar Holland... en dan vonden ze dat een leuke naam uit de Achterhoek. Geit. Ja, dan nou, is toch ook leuk. Ja, is leuk. Is leuk. Okay. Maar ik wil even zeggen, die meneer met die R. Ja. Weet je, er zijn altijd modewoorden, hè? Ja. Tegenwoordig is het modewoord bizar. Bizar. Dit alles is tegenwoordig bizar. Maar we moeten het wel bizar vinden. Ja, Bizar. Bizar. Ja. En je moet er gewoon een beetje agressie in leggen. Ja, inderdaad. Dat bizar, dat is, dat is niks. Het is wel waar. Het, het is wel waar dat ik het woord bizar wel eens gebruik. Inderdaad. Ja. Ja. Maar dat doet veel, ik vond vandaag hier nog een meisje die maakt bij mij uh, altijd uh, de boel een beetje netjes en die had het die had ook over bizar, alles is bizar. Maar ze vond het in uw huis een beetje bizar? Uh, ja, nou dat... Heeft... U, was, u had eigenlijk bizar veel rommel gemaakt en er lag bizar veel was op haar te wachten. Nee, nee de was, ze in mijn bed verschoon, dus... Oh, vond ze dat ligt, bizar? Ze ik heerlijk in bed nu. Goed. Maar nu dan even voor ja. die klopper, hè, die klopper van de jacht. Ja. Klopjacht. Er zijn twee mensen geweest, dat is waar. Ja. En die mensen die met die stokken lopen, die heten ook in de jacht kloppers. Ach. Dat hebben die mensen namelijk net niet verteld. Oh. Dan noem je de kloppers, als je op jacht gaat en drijfjacht, is hetzelfde als een klopjacht. Ja. En die mensen die met die stokken, die slaan overal op takken, op bomen en die roepen ook altijd brr, brr, oh, wat, wat, wat roepen ze? Brr. Met een R, niet brr. maar brr. Nou, ik vind het bizar. Ja, ik ook. Ik ook. Brr roepen ze. Nou, dat zou dus geen baan voor mij zijn. Nee, maar het is toch wel een heel apart sfeert, joh. Oh, maar u bent erbij geweest. Jazeker. Was u, was u een kloppertje? Ik was altijd een klopper. Ach. Een klopper, niet een klopper. Een kloppertje? Ja, nou niet een tje, want ik ben, ik ben 81 dus. Oh, nee, dan ben u een klopper. Ja, zo is dat. En dan was u bijna een topper geweest. Ik lig op een topper. En wat? Een topper. Ligt u, op, ligt u op Gordon? Nee, op een topper. Oh, wat is dat dan? Ja, dat wist ik ook niet, maar je kunt tegenwoordig... Ja, je mag geen reclame maken, hè? Wel hoor, als een u erop ligt, is een matrasje, een matrasje ja. van tampon. Oh. En dat is ongeveer, nou, tien centimeter hoog. Daar kun je aparte hoesten voor krijgen. Dus ik lig op mijn matras, ligt nou een matrasje, dat heet een topper. En U wist en niet dat een het bestond. Voor krijgen. Ja. U wist niet dat het bestond, maar iemand zei: nou, u heeft echt een topper met een topperhoes nodig, en toen heeft u voor nee, nee, 54,95 uh, dat allemaal aangeschaft. Ja, ja, 45 gulden. Toen maar. Euro, euro, euro. En ligt maar, het, het ge... lekker erop een topper? Ja, ja de, je hebt toch wel die reclame gezien van Tampoer? Nee, ja, dat heb Druk ik niet. Heb je dat al horen op de televisie? Nee, ik zat net naar een andere zender te kijken. Ja, nee, dat kan niet. Want, nee, dan is ze zo vaak voor, dat drukverlagend. druk verlagend. Ach. Ja, dat is heerlijk. Komt uit de ruimtevaart. <laughs> ja, dat is zo. Ze hebben een uh, ruimtevaarttopper aangesmeerd. Ja, jij lacht, maar het is, het is echt zo. Grappig. Goed. En dan mag ik nog iets zeggen. Oh, nou. Gr groter dan... Wat? En, Wat zei u? Groter dan... Groter dan... En, ja. En even mooi als. Dat is een heel makkelijk bruggetje. Ja, maar dat weet ik toch ook wel. Dat is toch Vergroten, basis Nederlands. Vergrootend is dan. Hij is groter dan. Hij is mooier dan. Hij is dikker ja. dan. Ja. Vergelijkend ja. is als. Ja, maar dit... Hij is oh. even mooi als. Ja, maar dat was juist de discussie die ik had met mijn Broer. Broer. broer. Ja, dan kan ik helemaal niet meer, geen R meer uitspreken. Maar met mijn broer die overigens Paul de Jong heet en in uh, Wormerveer, Wormerveer woont. En um, in Kromenie werkt, dus doe hem ja. vooral de Goedemorgen als je... Ja. Maar um, die, die zegt dat, dat dat zoveel mensen al groter als zeggen. Is zo, maar we, hoe dat komt, een taal die leeft. Ja. Daarom zeggen ze ook hun verkeerd. Ja, mijn, mijn, de, het standpunt van mijn broer, broer Paul de Jong, is... Ja. dat als maar genoeg mensen het verkeerd zeggen... dat we het dan met z'n allen ook maar gewoon zo moeten gaan zeggen. Waar dat, ik het dat... natuurlijk niet mee eens ben... Nee, dat is gewoon bizar. Want, <laughs> ja, maar mijn broer is ook geen topper, hè? Nee, maar daar moet je ook op liggen. <laughs> nou, dat doe ik liever niet. Nee, oké. Okay. Nee, maar um, meneer Postuil, ja Um, uh, uh, kloppers. Nee ja, ik wilde eigenlijk gaan afronden. Oh, dat is prima. Maar dat klopper, dat hebben ze net niet gezegd, dat die mensen met die stokken, die heten... Nee, die heten klopper. klopper. Laat dat ja. nog even bij namen genoemd zijn. Ja, oké, okay, bedankt. Heel, nee, u bedankt. Oké. Okay. Dag meneer Geit. Dag. Ja, dag. dag. dag. Nee, beste dag. <laughs> ja, dag. Ari. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Uh, met Ari Noordijk. Ari, kom uit die koelkast. Nou, ik had de oplossing voor de crypto. Ach, echt? Oh, wacht, dan doe ik de opgave nog, nog een keer. Dat vind ik altijd leuk. Prima. Even kijken. Uh, uh, daar heb ik de opgave en die was puntenreeks. Puntenreeks ja. met een rr. Puntenreeks. En de oplossing moest bestaan uit veertien uh, letters. En ja. um, ik moet ondertussen, want het is ook nieuw. Ik heb allemaal nieuwe regels voor mezelf ingevoerd. Uh, nieuw is ook dat ik even kijk of er, o, of er het eerste de antwoord op de chat is gegeven... of het eerste antwoord via de telefoon is gegeven. Ja. En uh, weet je nog hoe laat je belde, Arie? Ja, dat was nog niet zo lang geleden. Dat was, uh, ik denk, een kwartiertje terug. Mogelijk. Nou, dan, dan maken we het af op uh, tien over half. En hoe ja. laat werd het antwoord gegeven op de chat... Dat kan ik nog niet zien. Kijken of iemand dat nog weet. Was er al een antwoord op de chat, mensen? Roep ik even tegen de mensen op de chat. Nee, heeft niemand op gelet. Dus voor deze keer hebben de bellers gewonnen. Geweldig. Nu al, tenminste. Als je <lacht> natuurlijk <meter> het goede... <lacht> ja, ho, ho, ho. Wacht even, ik pak het antwoord er ook even bij, want ik ben heel slecht in die crypto's. <lacht> zo, wat is het antwoord, had je gedacht? Uh, uh, stippeltjes, uh, Lijn. Ach, zo simpel was het gewoon, hè? Ja, een paar weken terug had ik ook het antwoord al gegeven, dit antwoord, maar dat scheen toen toch verkeerd te zijn, want toen had ik wat meer letters ik. Maar had je toen zei je toen stippeltjes, het is uh, uh, uh, ja, stippeltjeslijn. Het is stippellijntje. Dus, oh, uh, ja, St nou, nou ja, dat maar daar ja, maar dat had je ook gezegd want anders was je er niet doorgekomen, want stippeltjeslijn Ach. is 15 letters. Oké. Okay. Dus je hebt in eerste instantie heb je gewoon in een in een vlaag van verstandsbewijzing heb je stippellijntje gezegd. Maar ja. Maar Klok, kun je hem ja. nog even verklaren? Puntenreeks? Nou, punten, dat zijn stippeltjes. En een uh, reeks, dat is een rij, een lijn. Ja, ja nu maak je er rijtje van. Uh, ja. <laughs> ik weet het niet of ik jou nog wel een prijs ga toesturen. Uh. <laughs> nou, voor deze keer, omdat ik er zin in heb. Hoe is het verder, Arie Noordijk? Nou, prima. Ik zet mijn eigen net om te kleden om uh, aan de slag te gaan. Dus. Oh, en heb ik vast vorige keer al gevraagd wat je gaat doen? Uh, nee, dat niet. Nou, wat ga je ik, doen? Ik ga een trein rijden. Oh, dan nou, nou heb ik je echt al heel vaak aan de telefoon gehad. Of ik heb iedere keer een andere machinist aan de telefoon, dat kan ook. Het uh, is een populair programma waar vaak in de auto naar geluisterd wordt, geloof ik, s morgens. Maar, of s'nachts. Ja. En s'nachts, denk ik. Maar waarom, Ari, waarom bel je dan niet als ik een vraag heb over treinen? Ik had een vraag over hoe je met een OV-chipkaart moest reizen... als je nog laatst minder een kaartje wilde kopen en geen OV-chipkaart had. Ja, maar dat is een reizigerswerk. Ik zit in het goederenwerk. Oh, dat gaat het. Dat interesseert jou dat met die mensen dat, die ook de, met de trein mij hebben willen? Ja, wij hebben niks met chipkaarten te maken of wat dan ook. Dus. Nee, want het zou raar zijn als je met een lading wc-rollen naar Duitsland moet. Dus je moet eerst inchippen en uitchippen. Ja, daar ben je even bezig, dus dat doen we niet. Nee, precies. Nou, uh, Ari, waar gaan we heen vandaag? Pliep, uh, uh, vandaag gaan we naar Eindhoven, naar acht. Naar? 8 bij Eindhoven. Maar 8, is dat een bestaand dorp? Of is dat, dat, een... Een bestaand, dat is een bestaand uh, ja, dorp, wijk van uh, Eindhoven. 8 acht, acht bij Eindhoven. Eerlijk waar dus de wonen? Mensen wonen in 8. Die wonen in 8. Nou, dat wist ja ik niet. Nou, zie je, heb ja. ik ook weer wat geleerd van 8. Van 8? Ja, van 8. Van Oké. Nou, hè, fijn. Uh, verder nog iets te melden, want ik heb nog uh, 44 seconden over. Anders nee, moet ik het, het... vol pra praten. Mensen hebben er genoeg van, denk ik. Nou ja, het is regenachtig op de weg, <laughs> laat ik het zo zeggen, bij Rotterdam. Dus <laughs> Fantastisch, Ari. Doe nog even weersvoorspelling. Het is al acht dagen regenachtig, Ari. Ja, inderdaad. Maar vanmorgen was het wat meer dan de andere dagen, laat ik het zo zeggen. Nog meer, hè? Heerlijk. Ja, nog nou, meer, Heerlijk. Ja. Ja, fijn om goed. te weten dat het niet, terwijl ik hier zat, stiekem, stiekem zomer geworden is. Oké, okay, prima. Nou, je weet het, hè? Ik uh, schud in de kast en ik stuur je wat op wat eruit valt. Ja, is goed. En uh, als je nog ooit een keer een treinvraag hebt, ik hou uh, me eigen aan, bijvoorbeeld. Ik bel je wakker, Ari. Dankjewel. Dank je wel. Is goed, dank je. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster. Volgende week zijn we er weer. Bel naar, of uh, mail deze week vooral naar omroepmax.nl met leuke dingen. Tot volgende week. Dag.